Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af tot plaatselijk 8 graden. Morgen is er volop zon en weinig wind. Het wordt ongeveer 16 graden. Vrijdag en het weekend verlopen wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie met een file op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Bij de Alfred Wouwse Plantage, 3 kilometer. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, het is een opmerkelijke Champions League-avond. Goedenavond, er gebeurt van alles op de velden. En de mooiste op papier is Real Madrid tegen Juventus, oftewel de Koninklijke tegen de oude dame. Uh, maar goed, het is ook een klassieker op het veld. Uh, Ragnar Niemeijer, uh, laatste stand van zaken. 2-1 en een uitbraak van Vidal Die doet alsof hij verschrikkelijk is aangetikt. Rechts in het strafsomgebied van Real Madrid. Hij speelt vooral de duidelijkheid bij Juventus. Maar hij trapt keihard in de grond. Een schwalbe van je welste. Want hij kijkt vervolgens achterop alsof hij een schop had gehad. Maar dat is helemaal niet het geval. En daarvoor nog een moment van Benzema. Die de kans laat liggen op de doellijn werkelijk de Fransman. Om er 3-1 van te maken. Voor zijn rechterkant Arbeloa niet benut. En dus is dit met 2-1 tegen 10 man van Juventus. Na het rood voor Kjellini nog een wedstrijd, maar de vraag is hoe lang. 2-1 leidt Real tegen Juve. In Parijs werd vandaag het etappenschema bekend voor de Tour de France van volgend jaar. Vijf aankomsten bergen op, één tijdrit en een etappe over de kasseien. Daar zat Christopher Froome niet op te wachten, maar de Tourwinnaar ziet het wel als een uitdaging. It's definitely going to make the race interesting and it's uh, it's going to be another challenge, something else that we have to prepare a little bit differently for. And uh, I'm definitely going to have to get out there and, uh, have a look at these cobbles. Straks meer over die presentatie en we horen uh, van de Utrechtse burgemeester Wolfs hoe zijn stad ervoor staat. Dus het gaat om de toerstart van 2015. PSV en AZ komen morgen weer in actie in de Europa League. De Alkmaars moeten helemaal naar Kazachstan. Maar leven wel door in de Nederlandse tijd. Volgens Nick Viergever gaat dat prima. Want een sociaal leven is er deze dagen toch niet bij. We zitten in het hotel. En van het hotel naar hier naartoe. Dus wat dat betreft zie je alleen de, binnen het hotel de... Ja, de beleving. En het is het gewoon vrij rustig bij. PSV speelt morgen in Zagreb in een leeg stadion. En daarover praten we met een ervaringsdeskundige. We blikken ook nog vooruit op de World Series die vanavond beginnen. En we praten met bokser Peter Mullenberg die vanmiddag werd uitgeschakeld op de WK in Kazachstan. Dit en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Hoe doen de 10 van Juventus het tegen het oppermachtige Real Madrid? Ragnar. Ja, met een minuutje 25 op de klok heeft de Juventus zich met de 2 1 achterstand wel weer wat bij elkaar geraapt. Met Quadro Asamoa inmiddels voor Pirlo in het elftal kreeg een staande ovatie bij zijn wissel. Ja, natuurlijk weten ze de toeschouwers van Real Madrid wanneer er een speler op het veld staat die goed kan voetballen. Mooi dat gebaar voor Pirlo. Maar eigenlijk is de wedstrijd toch ja, vermoord zou je kunnen zeggen na de... ...actie van Cristiano Ronaldo. Dan leg ik het heel netjes uit. Er sprint u wel met Chiellini wat rechts in het veld. Ze gaan op hoge snelheid met z'n tweeën achter de bal aan. En uh, ja, dan gebruikt Chiellini een klein beetje de arm... ...spat er wat foundation van de neus af van Cristiano Ronaldo. En zegt de scheidsrechter, de Duitse greven... ...dat is een slaande beweging. Een elleboogstoot, dat was het zeker niet. Terwijl Benzema nu wordt weggestuurd door Modric... ...die met de handen in de lucht staat en zegt... ...waarom pak je die bal nou niet? Dat was toch een goede paas... En uh, daar had hij ook wel gelijk in Benzema. Je hoort het vaak zeggen en je ziet het vanavond eigenlijk ook een beetje. Je kan eigenlijk het niveau in de voorhoede van Real Madrid niet aan. Hij is uh, een eenling, speelt niet samen met Ronaldo. Voorzet vanaf links nog voor het doel neergelegd. En dat uh, is uh, goed gedaan door, uh, ik denk dat dat de linkerverdediger was, Marcelo. Uiteindelijk is er niemand om de bal binnen te schieten. Loopt hij aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Een ingooi en Juve kan weg terwijl Beel. Zij gaan het klaarmaken is om in te vallen, net als afgelopen weekend. Hersteld van de blessure aan het bovenbeen waar hij last van had. Marcelo speelt de bal aan de as van het veld. Cristiano Ronaldo, hij maakte er dus twee. Wat zal vooral na afloop gaan over die naaiactie. Ik heb er geen ander woord voor. Uh, richting Chiellini, de man die ook de strafschoppen veroorzaakte in de eerste helft van de wedstrijd. Door uh, toen zijn tegenstander naar de grond te duwen. Balbezit voor Caceres bij Juventus. Een meter op vijf voor de middenlijn. Dan Vidal. Naar de linkerkant gaat het. Ook Bona. Hij is de linkerverdediger. Vier man in de achterhoede vanavond bij Juventus. Chiellini weggestuurd. En toen kwam er een nieuwe man in de persoon van Bonucci. Daar staan de vier verdedigers waar het er normaal gesproken nog wel eens drie zijn. Juventus doet nog mee. Het staat met 2-1 achter in Turijn of in Madrid op bezoek bij de koningplukken. 2-1 voor Real. Goed, eh, praten we even door over de Champions League... want ik zei al, er gebeurt van alles op de velden. Anderlecht heeft vanavond een miljoenenploeg van Paris Saint-Germain op bezoek. Amas Greus volgt die wedstrijd aan de telefoon. Amal durf het bijna niet te vragen, maar hoe verstaat het? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. 0-5 en het is nog niet gedaan. 0-5? Ja. Ja, ja, oké okay, ja. dat is natuurlijk voor België een mooie affiche. Brussel tegen Parijs. Maar daar houdt het ook op. Uh, voor het overige is het een avond met hoofdpijn voor Anderlecht. Ja. 0-5. Ja, ja. Vier goals van Ibrahimovic. een uh, no Nog, nog een keer, waarvan... keer, keer die zin? Nog keer? Vier goals van Ibrahimovic. Prachtig uh, werk van hem, zeker het vierde doelpunt. Dat was een onwaarschijnlijke knal van 20 meter. Uh, ik, ik heb het denk ik nooit gezien met zo'n kracht. Anderlecht staat erbij en kijkt ernaar. De ploeg is te jong, is ook in de verdediging heel kwetsbaar. Dat was ook de voorbije weken het geval. En ik denk dat het een hele slechte avond wordt voor John van der Brom. Al was natuurlijk in Nederland wel wat ingecalculeerd, maar... Dit slaat eigenlijk alles. En het verschil is veel te groot. En anderweg komt echt niet uh, strijdbaar voor de dag. Ja, Gregory van der Wiel, heeft hij nog een rol gespeeld? Ja, Van der Wiel staat uh, op het tactisch bord rechtsachter, maar die is eigenlijk meer een, rechts, uh, een aanvaller op de rechterflank. Hij heeft ook al twee assists gegeven voor Ibrahimovic. En uh, ja, die heeft wel zijn avond, maar dat geldt voor veel spelers van Parijs, want die walt werkelijk over Anderlecht. Ja. Het wordt voor Van der Brom een pijnlijke week. Uh, vorige, vorig weekend speelde Anderlecht tegen de allerlaatste, tegen Mons, en die kregen wel vier open kansen wat eigenlijk toch niet kon op dat niveau. Uh, en zondag komt Standaard Luik op bezoek. En ja, dat is voor Van der Brom heel gevaarlijk... als dat ook slecht afloopt. Want hij heeft een verdediging op wankele benen... met onder andere Bram Nuitink erin. Die was vorig jaar een uh, echte versterking voor Anderlecht. En dit jaar hebben we daar nog weinig van gezien. En dat geldt voor veel spelers. Ja. Hij is in 2012 gekomen bij Anderlecht. Zeggen ze eerlijk allemaal, dit, dit gaat toch niet lang meer duren? Dit komt toch aan als een enorme knal op zijn voorhoofd? ja, maar je moet ook wat de, kijken wat Anderlecht gedaan heeft. Daar zijn drie sterke ouders vertrokken. Een Bokani, Jovanovic en Biglia. En die zijn pas vervangen in de laatste week van augustus... door twee Serviërs. Mitrovic, dat is een echt talent, de spits. En Milivojevic, dat is een middenvelder... die niet in de basis geraakt. Nu, Dimitrovic wil ik nog krediet geven... maar die is nog helemaal niet geïntegreerd. En dat is natuurlijk voor Van de, de en dat slechte kaarten in zijn handen. Hij heeft veel te laat versterking gekregen. Rekent op de jonge spelers... Maar ja, dit soort wedstrijden, daar zijn die nog veel te groen voor. Ja. Nou ja, is het nog steeds 0,5? 5 um, Ik durf niet naar het bord kijken. Ja, het is nog steeds 0,5 5 Robert. Oké, okay. nou houd het in de gaten allemaal. Als er nog iets opmerkelijks ja. gebeurt in die wedstrijd... dan, uh, dan komen we daar uh, nog even bij je op terug. Uh, dankjewel voor nu. Amal Schreurs was van dat vanuit België. Eh, en met name inderdaad die vierde goal van eh, Ibrahimovic. Als u de gelegenheid heeft om vanavond nog even naar de samenvattingen te kijken... dan moet u echt even naar die goal kijken. Net raakte nog net niet zwaar beschadigd door die kanonnen in slag van hem. Dan naar de Tour. Um, de Tour van volgend jaar wordt er eentje voor de RAS Klimmers. Dat bleek op de jaarlijkse presentatie van het etappeschema in uh, Parijs. U hoort een verslag van Steven Dalebout. Dit zijn een beetje de Oscar-uitreikingen van het, van, het, van het wielrennen. Er werd in Parijs teruggekeken door Argosbaas baas Ivan Spekenbrink... en viervoudig etappenwinnaar Marcel Kittel. Certainly is very een heel speciaal moment uh, in mijn career. Ja, dat is wel kippenvel, hoor, moet ik zeggen. Echt, uh, en niet alleen ik, er waren meer mensen die hier, die hier zaten. Maar er werd vooral ook vooruitgekeken. Rasklimmers als Quintana deden een vreugdedansje... toen om 12.06 uur toerbaas Christian Prudhomme... op het grote scherm achter hem het parcours tevoorschijn toverde. Je Midi Six. Vous Voici maintenant le parcours de la 101e édition du Tour de France, le Tour de France 2014. Want de Tour de France heeft volgend jaar vijf aankomsten bergop en telt maar één tijdrit van 54 kilometer. Dat is het minst aantal tijdritkilometers sinds 1936. Volgens Belkinploegleider ploegleider Nico Verhoeven is dat een opvallend detail. Alhoewel het voor de nummer 6 van de afgelopen Tour, Bauke Mollema, nou niet een duidelijk voor- of nadeel is. Nou, hij is een renner waarvoor het eigenlijk niet uitmaakt. Of er nou veel zijn of minder. Ten opzichte van Froome uh, is sowieso een betere tijdrijder dan, uh, dan Bouke. En uh, het zijn nu uh, vlakke uh, tijdritkilometers. Dus dat heeft wel als voordeel uh, denk ik voor Bouken. Omdat hij op een vlakke tijdrit ook gewoon goed is. Ten opzichte van zijn concurrenten zijn gewoon klimmers. Er zijn vaak uh, rijden klimmers op een vlakke tijdrit, wel een minder mindere goede tijdrit. Nee, meer verschil zal er voor Mollema en medekopman Robert Griesink al eerder te maken zijn in de tour. Net terug op het vasteland namelijk, na de toerstart in het Engelse Leeds, zal het peloton langs de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog rijden. Die dan precies 100 jaar geleden begon. Ici à de coureurs, na 87 km parcourus van Ypres, zullen emprunter de premier des neuf secteurs de Paris. Negen Kasseien stroken maar liefst in de etappe van Ypres naar Aremberg. Om aan te geven wat dat met je doet, stuurde de tour alvast wat schoolkinderen op de fiets over de Kasseien. Het tremble en. Oh, het glisse. En ik heb het gevoel dat. Ja, deze kinderen lachen er nog om, maar titelverdediger Chris Froome in de zaal op de voorste rij aanwezig moest even slikken toen hij het zag. Want Froome vindt ze niet leuk die kasseien. I wouldn't say I like the cobbles, but uh, it's definitely going to make the race interesting and it's uh, it's going to be another challenge, something else that we have to prepare a little bit differently for. And uh, I'm definitely going to have to get out there and uh, have a look at these cobbles before, before the race. De kasseien zullen de koers interessant maken, zegt Froome. Het is een nieuwe uitdaging waarvoor we ons op een andere manier zullen moeten voorbereiden. Het is hier dat de l'arrivée. We kennen dan de winnaar van de vijfde etappe van Tour 2014. En bij Belkin daar sprong het hart van ploegleider Nico Verhoeven een beetje over. Daar kijken ze juist uit naar die rit. Wij, zijn, ja, wij vinden het niet erg. Uh, in tegenstelling tot veel anderen die natuurlijk uh, al schrik hebben: van ja, we gaan naar tijd verliezen. zit uh, te ja. ja, hij is natuurlijk een renner die. Uh, die topfavoriet is en die weet waar hij zijn tijdwinst moet pakken... dat is in de tijdrit en in de aankomst de berghoop. En wij zien juist in dit soort ritten ook een uitdaging... Uh, en ook omdat we daar de renners voor hebben... om uh, in elk geval uh, er wat moois van te maken. En dan moeten de bergetappes nog beginnen. De Tour telt volgend jaar 25 bergen van de tweede, eerste of buitencategorie... vertelde Prudon. Dat zijn er twee minder dan de afgelopen keer. In 2014 is er 25 cols répertoriën in 2e, 1e of hors catégorie, soit 3 de moins que l'été dernier. De nadruk zal niet alleen op de Alpen en Pyreneeën liggen, ook in de Vorgezen, met de aankomst op Planche de Belleville... Is er wat te halen voor de klasse Mensrenners? zijn Vosges En dan zijn er nog de sprintetappes, een stuk of 7-8. Marcel Kittel en Argos zullen hun vier overwinningen van dit jaar proberen te evenaren. Maar dan krijgen ze wel opnieuw te maken met Mark Cavendish, die als smacht naar de eerste etappes van deze Tour. Bij het in het Engelse Yorkshire, omdat dat min of meer zijn thuisregio is. Start again, second time in, in my career. We started the Tour de France in the UK is a big thing. We starten... In of mijn home county. My mother was born there, and I have a lot of family who live, especially in the first finish town of Harrogate. That's really exciting. I know the roads, and I also know, I know the roads on all three stages really, really well. Actually, so I'm super excited for that weekend, and hopefully successful. we hoorden net ook al in ploegleider Nico Verhoeven. Maar wat vindt de kopman zelf van het parcours? Bauke Mollema is blij met het toetschema en droomt al van een podiumplek. Ja. Ik durf er zeker van te dromen. Ja, maar goed, zover is het nog lijkt niet. Ik ben natuurlijk toch vooral een klimmer. Dus uh, ja, van die ritten zal ik er normaal gesproken moeten hebben. En uh, voor de rest is het denk ik ook een heel uh, ja, een mooi parcours. Uh, heel afwisselend met een kasai-rit uh, in het begin. Maar, uh, maar goed, ik denk wel dat het...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 Die zoals Maas Boom een set van maken. Dus dat zijn ja, die mij die, die, die, die dag uh, hopelijk door uh, kunnen slepen. En uh, ja, wat ook natuurlijk opvalt, is uh, inderdaad maar één tijd. Bij de presentatie van het etappenschema van de tour stelde het Engelse graafschap Yorkshire zich voor. als organisator van Lecans Depart. Het is iets wat Utrecht ook anderhalf jaar lang wil. En daarom zat burgemeester Aleid Wolse ook in de zaal. Ja, dat denken we al een aantal jaren. Dat we natuurlijk al jaren kandidaat zijn. We hebben ooit tegen de toer gezegd, we blijven er ook graag. Tot en met 2016. Uh, dus de komende jaren zijn daarvoor spannend. Maar dus je ziet hier hoeveel publiek er is. Hoeveel belangstelling er is. Ja, hoeveel prachtig parcours er volgend jaar ook weer zijn. Ja, heerlijk. heerlijk. En dan zag u hoe Leeds, hoe Yorkshire zich presenteerde. Hoe zou Utrecht dat doen? Ja, daar denken we niet over na. Dus eerst nu, we willen eerst uh, uh, nou ja, akkoord hebben met, uh, met de toerdirectie. Ja, dat is elk jaar spannend, dus gaan ze de komende maanden gaan ze zich dat nu op beraden. Leeds hebben ze pas in januari bekendgemaakt. Maar over het algemeen doen ze dat in december zo'n beetje. Uh, dus de komende maanden worden dan spannend voor dit jaar en voor volgend jaar. En als we, als we een definitief jaar hebben, ja, dan ga je natuurlijk plannen onder de omstandigheden dan. Van hoe ga je je presenteren? Wat ga je doen? Hoe moet je parcours eruit zien? Dus dat is allemaal nog iets voor later. Maar, uh, hoe zit het precies? Hoe is alles in kannen en kruiken wat Utrecht betreft? Of moet er ook aan de kant van Utrecht nog getrokken worden aan een aantal touwtjes? Nee, wij zijn al jaren, uh, al jaren kandidaat. We hebben al jaren heel open, heel prettig en heel constructief uh, contact en overleg met de toerdirectie. Ik heb ook persoonlijk met een zekere regelmaat met Christian Prudom uh, overleg en contact. En dus de afgelopen jaren is dat steeds heel goed gegaan. Maar op enig moment gaan ze kiezen wie dan de Grandipan krijgt voor over twee jaar. Nou, dat, dat, dat nou Leeds was het wat ik al zei in januari. Dus over het algemeen doen ze dat in december. Dus komend jaar en, dit jaar en komend jaar wordt het spannend. Als we, we blijven niet eeuwig kandidaat. Nee, en dat bedoelt u mee, het moet of 2015 of 2016 zijn? Ja, we hebben gezegd we willen nee, of 15 of 16. Nou ja, als ze in 16 zeggen, het wordt 17 definitief knappe man die daar dan weer nee tegen zegt. Maar we hebben echt in zijn algemeenheid gezegd... we blijven niet eeuwig kandidaat. We willen graag kandidaat zijn in 14, 15 of 16. 14 is inmiddels afgevallen. Dat vonden we ook wel heel prettig. Want het zou voor ons te snel zijn... gelijk op de infrastructurele projecten die in de stad er allemaal zijn. Uh, dus 15 en 16 past beter. Uh, dus ja, hoe dichterbij het komt, hoe spannender het wordt. En daarom is het belangrijk dat u vandaag weer hier bent... en met, ja. met Pudong spreekt. Waar gaat het dan over? Ja, het is dus in het algemeen natuurlijk over de toer van volgend jaar. Over Yorkshire, hoe dat gaat, daar gaat... Uh, hoe, de, hoe het in Utrecht is momenteel, is dat heel belangstellend hoe de stad ervoor staat. Dus. Wat zei u? Nou, dan praat je over koetjes en kalfjes. Wat, hè? U kent dat soort gesprekken waarschijnlijk wel. Ja. Ja, Aleid Wolse was dat. Uh, wat lach je, Ragnar? Ja, waarom zou Steven nou gesprekjes over koetjes en koffie zo goed kennen? Is dat wat onderschatting ja. van onze verslaggever? Nou, of ik, uh... ik dacht het inderdaad en jij zegt het. Ik moest ja, er inderdaad, mij, ik moest er inderdaad mij, aan, mij hij, aan denken. Volgens mij neemt iedereen in de maling en is dit al lang een uitgemaakte zaak. Uh, Daar ja. zijn ze in Utrecht, maar ik vandaan kom toch al een tijdje zeker van. Ja. Maar goed. Nou goed, over anderhalf jaar nog even over uh, die goal ja. van I Ibrahimovic. Uh, jij moet er trouwens ook even terugkijken, morgen als je tijd. hebt. Het is ja. niet de vierde goal, het is de derde goal. Want de vierde goal is van Cavani. Dus uh, dat even recht we, we zijn zo lyrisch over die goal dat we het over de verkeerde goal hadden. Ondertussen is het nog steeds 5-0 voor uh, Paris Saint-Germain. Hoe is het bij jou? Het is uh, ja, voor uh, Real Madrid nog altijd maar 2-1 tegen Juventus. Een minuutje of tien uh, nog te gaan. Gele kaart nog uh, voor Caceres. En volgens mij ook eentje voor Modric. Nou, uh, prima allemaal. Die noteren we dan ook. Dan staat de teller op 4. Iramendi, Vidal, Caceres en Modric... Terwijl Angel Di Maria naar de kant toe gaat. De man van de bekeken steekpaas bij de openingsgoal van Real Madrid. Al zo vroeg vanavond. Na vier minuten prachtdoelpunt van Cristiano Ronaldo. Over wie je veel kunt zeggen. Maar niet dat hij niet goed is vanavond. Alleen die actie met Chiellini. Daar had hij zich als een gentleman op het veld moeten gedragen. Hij er vanaf. En Morata jarig vandaag de aanvaller van Real Madrid. 21 jaar geworden. Geboren ook in de Spaanse hoofdstad. Hij voor... De laatste zegt 10 minuten in het veld. Terwijl we nog altijd wachten op die vrije trap. Die is voor Juventus. En we gaan eens even kijken wat Giovinco ingevallen daarmee kan. De nummer 12 van Juventus zoekt ja, een hoek naast Castilias. Maar schiet hem in de muur. Op de rug van een van de mensen van Real Madrid. Misschien wel van Beel die in het veld staat. En dan moeten ze nog oppassen achterin bij Juventus. Een hoge bal waar niemand de controle over heeft. Uiteindelijk geschoten door de nieuwe man. Door Morata van een meter of tien wat links. Veel controleproblemen bij die hoge bal naar voren gepeerd bij Real. Nou, uiteindelijk opgepakt door Buffon. En dan kunnen ze verder aan de rechterkant van het veld bij Juventus. De ploeg die twee keer gelijk speelde tot nu toe maar op twee punten staat. En gezien het feit dat Galatasaray vanavond voorstaat met dikke cijfers en een goal ook, trouwens van snijden tegen Kopenhagen. Dreigt toch op een bepaalde manier uitschakeling als hier vanavond niet op zijn minst een puntje wordt gehaald. Want dan blijft de teller staan op twee. Is het volgende duel in Turijn opnieuw tegen Real. En dan moeten ze niet gek opkijken natuurlijk bij Juve als dat opnieuw mis zou gaan. Terug naar deze wedstrijd. De overtraining op Morata gezien. Een meter of tien over de middenlijn. Links op het veld. Inmiddels is de bal in de as bij Cristiano Ronaldo. Zoekt dus, kijkt dus. Vindt dan de vrijheid bij Marcelo. Dan gaat de bal naar voren toe naar Morata. Vel aangepakt door Caceres die heeft al een gele kaart en zal zich toch een klein beetje moeten inhouden. Modric heeft opgepakt op het middenveld. Buitenkantje voet. Lekker gespeeld naar Marcelo. Terug naar de as van het veld. Modric gaat zich eindelijk met het spel bemoeien. Trekt het naar zich toe. Opent aan de rechterkant van het veld. Voorzet kan komen van Arbeloa. Richting bijvoorbeeld Beel. Maar weggehaald achterin bij de ploeg uit Italië. Het kan dus nog altijd. laatste keer overigens dat deze ploegen tegenover elkaar stonden. Was in 2008-2009. Dat was nog de tijd dat Snijder van de Vaart Drenthe en van hier speelde En toen was Juve met 2-0 te sterk door twee goals van Del Piero. Dat is vanavond niet het geval. Een kleine tien minuten nog. En het is 2-1 bij Real tegen Juventus. Met twee keer Ronaldo en één keer Jorrente. Het blijft spannend. Zometeen zetten we alles van de Champions League op een rijtje. Later deze uitzending gaan een treetje lagen, want de AZ reisde voor haar derde groepsduel in de Europa League af naar het koude Kazachstan. In Astana neemt de ploeg van trainer Dick advocaat het op tegen Shakhtar Gandhi. Na de training moest de advocaat aanzitten bij de traditionele persconferentie, een dag voor de wedstrijd. We zijn blij welcome you hier in Kazachstan And En uh, you ask vragen om some comments over de uh, tomorrow's game and about en over uh, competitors of Shakhtar? Is it convenient uh, to the competitor or not? Well, that, that depends on us, but the way we uh, will go out. But uh, again, the team showed in the past that they have a very good side. They were very unlucky against Celtic to come through. Otherwise, they uh, would play in the, in the Champions League. So in that way, it will be a very interesting game tomorrow <laughs> for both of us. Ja, daar ben ik. Ja, advocaat is natuurlijk niet vergeten... dat Shakhtar die bijna Celtic uitschakelde... in de voorronde van de Champions League. Het wordt volgens hem een interessante wedstrijd... voor beide ploegen. Zijn selectie heeft een, een reis gemaakt... trouwens van 4400 kilometer. een van de verst mogelijke reizen in het Europese voetbal. Na de training in het stadion van Astana... sprak Rob Wanst van Radio Noord-Holland... met verdediger Nick Viergever. Wat voel je van de grasmat? Het is kunstgras, het is goed besprokenbaar, dus kunstgras. De temperatuur is ook lekker hier in het stadion, dat is ook belangrijk morgen, want het kan ook wel eens koud worden. Ja, we hadden gehoord dat het misschien wel eens kan sneeuwen. En, ja, als je dan toch over de speelt, dan creëert dat goede voorwaarden om een goed positiespel te spelen. Zeker dus, ja, op, op kunstgras uh, moet dat zeker lukken. Ja, jullie zijn gisteren aangekomen en leven nog steeds op Nederlandse tijd. Hoe lastig is dat? Nee, niet eigenlijk, want uh, dat hebben we eigenlijk altijd al gedaan. Alleen nu is het verschil dat hier uh, ja, met lokale tijd vier uur verschil is. Dus dat is, dat is het enige verschil. Dat het al donker is, uh, dat we pas lokale drie uur tijd gaan slapen. Maar uh, voor ons is het elf uur en uh, wat dat betreft hebben we het altijd gedaan. Dus uh, geen enkel probleem. goed, het openbare leven speelt zich wel af in de gewone tijd. Dat is toch wel gek. Ja, maar ja, openbare leven maakt ook niet zoveel mee. We zitten in het hotel en uh, van het hotel naar hier naartoe. Dus uh, wat dat betreft zien we alleen de, de, binnen het hotel de... Ja, de beleving. En dat is gewoon vrij rustig daar. Sjaar de Baraghandi is de grote onbekende. Wat weet jullie al van die ploeg inmiddels? Vrij weinig eigenlijk nog. Uh, dat, dat gaat allemaal nog gebeuren vanavond en morgen. Dat we het dan goed op voorbereiden. En, uh, ja, we weten dat het een goede ploeg is. Uh, wat ja, last, ons lastig kan maken. En uh, moeten we moeten daar gewoon eens goed voorbereiden. En dat gaan we vanavond en morgen doen. En, uh... Ja, maar een goed resultaat. overwint je al bijna in Europa. Winnen. Geef een ticket voor uh, de volgende ronde. Ja, als we winnen dan, dan staan we er goed voor met, met 7 punten. En uh, dat hebben we in het vooruitzicht. En dat kan extra motivatie zijn om, um, om, om het uh, geconcentreerd aan te pakken. Is dit nu een bijzondere reis, anders dan andere Europese reizen? Nee, inmiddels met AZ uh, is het mijn vierde jaar nu. En hebben we hebben al wat aardige tripjes gehad naar het oosten. En, uh, we zijn hier al een keer eerder geweest, uh, bij oktober. Dat was een stukje dichterbij, maar uh, ja, je ziet het weer eens. Dus, uh, wat opgericht was de vlucht goed in orde, dus... Ja, allemaal prima vooruitzichten en het hotel was goed. Dus uh, nou ja, ook, ook als je ziet, het stadion is uh, prima in orde. Dus uh, alle omstandigheden zijn goed om een goede wedstrijd mogelijk te zetten. Ja, het is de meest verre uitwedstrijd die je kunt hebben als uh, Europese club. Ja. ja, maar wat dat betreft uh, al die afgelopen jaren was vaak naar het oosten geweest. Of nu uh, of Israël uh, was ook vier uur vliegen en uh, ja, nu is het nog anderhalf uur weer. Ja, Nick Viergever was dat met Rob Wanst van Radio Noord-Holland. Dan gaan we naar PSV, dat speelt morgenavond ook zijn derde groepswedstrijd in de Europa League. Het speelt tegen Dynamo Zagreb. De wedstrijd in de Kroatische hoofdstand wordt gespeeld in een leeg stadion. De club wordt namelijk gestraft voor herhaaldelijk wangedrag van de fans... die een zeer bedenkelijke reputatie hebben. Het is niet voor het eerst dat de Eindhovense club met zo'n situatie te maken heeft... In 2008, weet u dat nog, werd de uitwedstrijd tegen Atletico Madrid zonder publiek afgewerkt. Was dit een goede ingooi? Boussaka vindt van wel. Oh, gerommel. En een goal. En dan wordt er een bandje gestart. Dat heel veel kabaal maakt hier in het stadion. En dat dan bedoeld is kennelijk voor de mensen die buiten het stadion zouden moeten staan. Simao is de maker van dit doelpunt. De Portugees die daar de kans zomaar op het bordje wordt gelegd... doordat Salcido de bal niet wegkrijgt. Dat was toen. Dat was in 2008 een bandje starten om fans te laten horen. Ja, het, het is uh, bizar, het klonk bizar, maar het gebeurde echt. Danny Koevermans stond toen bij PSV in de basis... en voor hem was het een aparte ervaring. Vreemd. Heel, heel vreemd. Maar uh, aan de andere kant, omdat het nooit gebeurt... was het ook wel speciaal. Uh, er zullen misschien nu spelers zijn die het voor de tweede keer meemaken... maar ja, je wil natuurlijk wel altijd een uh, vol stadion spelen. Met, uh, de, de, zeker in uitwedstrijden met de sfeer die er heerst. Om dat mee te maken in die stadions. Maar er ja, was toen wat voorgevallen uh, met uh, de supporters van Davico in een eerdere wedstrijd, volgens mij, tegen Olympiek Marseille. Waardoor ze dus uh, geen publiek mochten. Nou, ze hadden er wel iets van proberen te maken. Dat als ze dan scoorden, dat er dan keiharde supportersgeluiden op het grote videoscherm waren. Of dat je de supporters buiten het stadion hoorde. Maar... Het ja, was natuurlijk uh, langer na niet de sfeer die je graag wil hebben in een Champions League-wedstrijd. Heb je dan als uh, bezoekende ploeg voordeel? Nou, nah, weet ik niet. Soms is het, uh, ja, zorgt het er ook voor dat je uh, ja, het, het prachtig vindt om, uh, om in een andere stadion de goal te maken... om die supporters stil te krijgen. Dus ik denk, ik denk meer dat het, een, uh, dat het een nadeel is. Want uh, wat hoor je allemaal? Ja, veel. Je bent natuurlijk wel in, in de wedstrijd, maar ja, je, je hoort uh, ja, vooral van uh, de, de, allebei de coaches. Je, je kan bij wijze van spreken uh, als mensen hard praten op de tribune. Want je had wel wat mensen van de, van de commissarissen of zo die er zaten. Die, die, die kon je bij wijze van spreken horen, horen praten. Zo stil was het dan echt. Ik kan me voorstellen dat het ook afleidt? Eh, uh, ja, tot op een. Ja. Die, die, Kleine dingen die je dan hoort, die je dan al nooit hoort. Want dan hoor je alleen de supporters en, en, en de mensenmassa. Ja, echt afleiden, dat wil ik niet zeggen. Maar het is ja, vreemd. Vreemde gewaarwording. Is het iets waar je op kan voorbereiden? Uh, nou ja, de, de dag voor de wedstrijd, dan train je hem ook meestal in een leeg stadion. Dus dan uh, kan je bij jezelf naar Nou, morgen is het eigenlijk precies zo. In plaats van dat er mensen zijn. Je, je kan je er zeker wel, denk ik, uh, wel op voorbereiden, ja. Hoe, hoe ging de tegenstander ermee om? Uh, waren die meer onder de indruk dan jullie? Ah, daar heb ik geen idee van. Want je speelt dan die wedstrijd en dan doet het een beetje aan... alsof je een 11 uh, tegen elf wedstrijd speelt op een training. Omdat er helemaal geen uh, publiek bij is. Er stond natuurlijk wel veel op het spel. Dus Ik denk wel dat die wedstrijd er allebei gewoon heel goed benaderd werd. En uh, ja, helaas waren zij die avond een uh, klein kantje beter. Zij wonnen met 2-1. Dus wij hebben die wedstrijd allebei wel gewoon... Uh, dat denk ik heel goed benaderd. Dat was Denny Koeverman in gesprek met Floris van Horen. PSV is trouwens zonder uh, Bakali naar uh, Kroatië afgereisd. De aanvaller kan met een bovenbeenblessure. Trainer Philip Koku kan wel beschikken over Narsing. Die hersteld is van een zware knieblessure. En voor het eerst sinds december weer bij de selectie van het eerste elftal zit. Het is uh, één minuut over half elf. Als het goed is zitten we in de absolute slotfase van Real tegen Juventus. Ragnar Niemeijer. Voor laatste minuut. Nog altijd 2-1 voor Real Madrid. Vidal dacht nog even dat hij vanaf de rechterkant namens Juventus een voorzet mocht geven. Maar de Chilé neemt de bal mee met de arm. Protesteert hevig, maar heeft uiteindelijk geen recht van spreken. 89 minuten en 10 seconden op het scorebord. Nog een blessure bij diezelfde Vidal. Dat zal wel serieus zijn, ergens links bij de enkel. Want om nu in deze fase met de blessuretijd aanstaande op het veld te gaan liggen, dat lijkt me niet zo heel erg gesnuggen. Dus Vidal zal echt wel pijn hebben. Nog een mogelijkheid gezien voor Giovinco een aantal minuten geleden. Nam de bal niet goed mee op de rand van het strafschopgebied. En dat was zonde. Want eigenlijk verdient Juventus op basis van die onterechte rode kaart voor Chiellini toch op zijn minst hier wel een gelijkmaker. Want de problemen beginnen zich op te stapelen in de Champions League. Ik zei al eerder hoe de stand in de groepen eruit ziet. En Juventus had het vanavond behoorlijk voor elkaar. Maar de wedstrijd ja, kreeg een ander beeld toen ze met zijn tienen verder moesten. Na drie minuten voetballen in de tweede helft. Pogba heeft overgepakt. Nog een keer voor Juventus. Publiek begint te fluiten omdat het wil dat het is afgelopen. De marge is ondanks het feit dat Real dus een helft lang bijna met een man meer speelde. Maar één doelpunt. 2 1 de stand. Wat kan er nog? De bal is op het middenveld bij Vidal. Terug binnen de lijnen in de as van het veld wordt gelopen door Marquisio. Kan de bal eigenlijk niet kwijt. Ja, dan maar naar Pogba. Dan verder naar voren. Linkerkant van het veld met Giovinco. Komt hij er langs. Drie man van Rial tegenover hem. Zij zegt er is niet te genegen om een strafschop te geven voor Hens of zo Heeft toch iets goed te maken, maar ja, zo simpel werkt het vaak niet. Maar dat Real hier vanavond het bevoordeeld is met dat rood. Ik zeg het nog maar een keer. Dat is een ding wat zeker is. Mooi de trainers langs de zijlijn. Carlo Ancelotti met zijn Real voor tegen de ploeg. Van Comte die ooit in de tijd dat Ancelotti trainer was van Juventus. Toen was Comte de aanvoerder van die ploeg. En dat uh, is niet de meest succesvolle periode geweest van Carlo Ancelotti. Zegt dat hij er wel met veel plezier op terugkijkt. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijd inmiddels. Balbezit voor Modric. En dus kan Real de bal op het middenveld nog voor de middenlijn. Rustig rond te spelen. Ook al omdat het pijpje een beetje leeg lijkt bij Juventus. Eigenlijk jaagt er niemand meer. TVS gaat even op bezoek. Maar hij heeft heel veel meters gemaakt. De Argentijn kreeg in de eerste helft een behoorlijke mogelijkheid uit een schotkans. Hij miste toen de kruising op een halve meter. Dat was het meest dreigende moment. Maar hij heeft wel heel veel werk verzet. Rechterkant van het veld, de hoogte van de middenlijn, Arpeloa, Modric vervolgens. Een meter of tien over de middenlijn, Sergio Ramos dan, heeft nog een gele kaart gekregen. De vijfde in deze wedstrijd, Modric dan paast nog eens richting de rechterkant van het veld. Waar de Isco staat, maar die bal schiet door tot in het strafschopgebied van Juventus. We zitten in de extra tijd, 92 minuten gaat er in totaal gevoetbald worden hier. De tijd is nog niet voorbij. De trap van Buffon. Hoog de lucht in. Gaat Pogba. Wint het duel niet. En dus kan Sergio Ramos naar voren schieten. De bedoeling was Morata. Maar daar komt de bal niet terecht. Morata in de ploeg gekomen voor de uitermate zwakke Benzema. Die met een bal op de toelijn vanaf de rechterkant voorgegeven. Deze wedstrijd. En lang en breed in het slot had moeten gooien. Had moeten beslissen. Geef er een, een term aan. Maar dat verzuimde de Fransman. Die er ook in eigen land trouwens niet zo geweldig op staat. Hetzelfde geldt bij de aanhang van Real Madrid. Dat de ingooi mag nemen aan de linkerkant van het veld. En Ancelotti met de handen in de zij. Nog altijd de aanwijzingen van Comte. Want zolang er wordt gevoetbald. Is er een kans om een gelijkmaker te maken. Brood nodig voor Juventus. Dat de bal wel kwijtraakt. Rechts op het veld. En dan moet het naar voren toe. Marquisio leidt balverlies. Het gaat terug tot bij Buffon. Maar slecht uh, teruggekopt door uh, Opbona En dan komt er een hoekschop aan voor Real Madrid. En voelt het eigenlijk als uh, over. Cristiano Ronaldo gaat zich hier misschien nog even tegenaan bemoeien. Maar lijkt het wel zin in te hebben in dit klusje. En ja, Greven zegt de schrijver, zegt, we gaan hem nog nemen. En even dachten de Portugees dat het voorbij was volgens mij. Maar laat het nu wel over gaan even van zijn ploeggenoten. Terwijl Beel onder meer voor het doel staat te wachten. In de gaten gehouden door Bonucci, de ingevallen verdediger. Na het vertrek van... Uh, Chiellini, Wat wordt het overigens een geweldige ontmoeting die tussen Zlatan Ibrahimovic en uh, de Portugees Cristiano Ronaldo straks. In uh, de WK kwalificatiecampagne uh, die uh, via die play-off nog een vervolg krijgt voor beide landen. De hoekschop is genomen, de bal uh, weggespeeld bij Juventus nog een keer naar voren toe. Maar het geloof was er eigenlijk uit sinds minuut 48 het wegsturen van Chiellini ontrecht. 2-1, daarop eindigt het in het, Estadio, Estadio, het Stadion van Real Madrid. Santiago <laughs> Bernabeu. Ja, soms moet je het ook gewoon <laughs> bij Nederlands houden. Stadion van Real Madrid. Santiago Bernabeu. Ik vind het allemaal goed. 2-1 voor Real tegen Juventus in het Estadio Santiago Bernabeu. Vanavond. Ja, goed zo. <laughs> Uitstekend. Dankjewel. Ragnar Niemijer. Goed. Dat was Real. Zometeen alle rangen en standen op een rijtje naar de Stranglers. How many times in the En always the sun. Tien over half elf, Radio 1, NOS langs de lijn. Laten we Even kijken wat er allemaal gebeurd is in de Champions League. En er is veel gebeurd. Zoals Manchester United, Real Sociedad eh, met 1-0. Notabene door een eigen doelpunt van Martinez. Een Bayer Leverkusen tegen Shata Donetsk. Ook in groep A eindigde in 4-0. Dat heeft de volgende stand tot gevolg. United 1 met 7, dan Leverkusen met 6. En Donetsk met 4 en laatste dat met 0 punten. Dan Galatasaray, Kopenhagen 3-1. De 2-0 was van Wesley Sneijder. Nou, Real Madrid, Juventus, weet u alles van. De stand dient ten gevolge. Real Madrid op 9, Galatasaray op 4, Juventus 2 en Kopenhagen op 1. Dan Benfica tegen Olympia Kors. Komt de kikker aan. <coughs> Pardon, die is nu weg. Uh, Benfica Olympia Kors eindigt in 1-1. Anderleg Paris Saint-Germain dus 0-5... met vier doelpunten van Ibrahimovic. Eerste PSG met negen. Olympia Kors heeft er vier. Benfica vier en Anderlecht laatste met nul punten. En dan Bayern München uh, tegen Victoria Pilsen, werd 5-0. Uh, geen doelpunt van Robben, zeg ik er even nadrukkelijk bij. Wel een assist, overigens. CSK en Moskou tegen Manchester City eindigde in 1-2 eerder vanavond al... op een groen gespoten met verf uh, veld van Moskou. Bayern op 9, City op 6, Moskou op 3 en Pilsen op 0 punten. Bent u helemaal bijgepraat wat betreft de Champions League van vanavond. Dan boksen Peter Mullenberg. Die is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de WK in Alma-Ata in Kazachstan. Verloor de Nederlander in het halfzwaargewicht op punten van de Oezbeek, Mama Zulunov. Dag Peter, goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg eens, waarom heb je verloren? Ja, waarom heb ik verloren? Waarschijnlijk omdat ik de eerste ronde te laat ben begonnen. En uh, ja, als je hierbij de eerste ronde weggeeft, dan wordt het al gigantisch lastig om 2-3 toch, toch nog binnen te halen. Ja, ik dacht dat in de tweede ronde ging het goed. Het ging beter, laat ik zo zeggen. En de derde ronde was ook, was ook van mij. Ja, het was alleen net niet genoeg. Dus uh, ja, dan is het einde vooral. Dan moet je even uitleggen. Hoe is het mogelijk dat je in een kwartfinale van een WK te laat begint? Niet letterlijk, ik snap wat je bedoelt. Maar ik bedoel uh, dat je niet helemaal, uh, helemaal uh, gefocust was, laat ik het zo zeggen. Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf even, ja, geen antwoord op. Ik, uh, ik, ik deed gewoon net iets te weinig en uh, ik vind... Ik vind wel, de, ja, het verstoort er gewoon allemaal op, dat wel. Alleen het zag er voor zijn kant veel beter uit. Hij deed meer, hij was de, de meer actieve persoon in de ring. Ja. En dat ja, had ik eigenlijk niet mogen laten gebeuren. Nee, um, hij is niet voor niks uh, de kampioen van Azië. Dus het was niet zomaar iemand die je uh, die tegenover je had staan. Um, toch had ik het idee, ik heb de partij gezien... dat als de partij vijf ronden had geduurd, dan had je gewonnen. Had jij dat idee ja, ook? Dat, dat, die, ja, dat idee had ik ook, ja. ja. Hij was vooral na de derde ronde, was die, uh, hij was echt op. Maar ja, het is nu helemaal geen vijfhonderd, er zijn er maar drie. Dus ik had echt binnen die drie moeten doen. Ja, dat is zuur natuurlijk dat je dan die eerste ronde eigenlijk uh, verpest. Ja. Tweede op zes goed terugkomt. Dat is toch net nog iets te weinig voor de jury. Ja, ja en dan drie dan eroverheen loopt. Maar ja. Ja, het is niet anders. Of, met, nee, is met, niet anders. Met, met wat voor gevoel uh, ga je nu terug naar Nederland? Op dit moment baarlijk gigantisch natuurlijk. Kijk, uh, vooral hadden we gezegd van willen we bij de beste acht van de wereld komen. Dat, dat doel was gelukt. Maar ja, dan sta je met één binnen in de halffinale en dan wil, je gewoon die, ja, dan wil je ook gewoon die medaille binnenhalen. Hmm. Ja. ja, en als je dan toch verliest, dan is dat uh, een beter zuur. Nou het is het zo dat het, uh, het eerste grote toernooi was onder de nieuwe regels, hè? Het, het boksen zonder bescherming. Uh, uh, weer, dat was vroeger natuurlijk ook zo, maar, maar, maar nu weer, die nieuwe regels zonder, ja. zonder helm bijvoorbeeld. Uh, hoe is dat bevallen? Um, ja, toch wel veel blessures. Dus ik, ik heb zelf uh, een dik, dik bult om mijn hoofd. Uh, heel veel andere boxers, toch allemaal bulten uh, en uh, scheurtjes in hun gezicht. Dus nou, echt positief kan ik er niet over zijn. Ja, en dus, uh, je hebt dus ook de indruk, als ik jou zo hoor... dat, uh, dat de andere boxers daar net zo over denken. Ja, natuurlijk. Kijk, we praten met z'n allen. En uh, eigenlijk niemand zit, uh, er zat helemaal niemand op te wachten dat die kap wegging. En uh, ik, ik, ja, ik snap best dat het voor het publiek aantrekkelijk is. Voor ons is het echt, een uh, vooral in toernooivorm, is het echt... Uh, ja, echt heel schadelijk. Ik bedoel, we moeten drie, vier tot vijf wedstrijden boksen. In een, nou, hou uh, zeg wat, zes, zeven dagen. Ja, dus hersteltijd is gewoon heel weinig. En ja, zonder kap hou je toch gewoon gigantische blessures over. Ja. Is er dan een, uh, iets van een bond of zo? Of iemand die jullie vertegenwoordigt die, uh, die dit kenbaar kan maken aan de verantwoordelijke... om dit uh, zo snel mogelijk terug te draaien? Nee, die is er niet. De, de Werbosbond, die bepaalt dat gewoon. En uh, ja, wij houden ons daar gewoon aan, aan te houden, zeg maar. Ja. Is het niet eens tijd om, uh, om dat dan toch maar eens te gaan doen? Want jullie hebben dus helemaal niks te zeggen, begrijp ik hieruit. Nee, klopt. We hebben hier hebben we niks over te zeggen. En ook gewoon echt de, de toplanden die, uh, die vinden het ook niks. Maar ik, uh, ik ben benieuwd hoe lang ze dit vol gaan houden. Ja, want je, je merkt wel dat er een soort van... Nou, opstand wil ik niet zeggen, maar dat er wel verzet is tegen de regel. Ja, er is zeker wel verzet tegen. Ja, gewoon gigantisch. En daar heb ik het ook over grote boslanden. Die er toch zegt van ja, dit, is, uh, dit slaat helemaal nergens op zonder kap. En, iedereen, het ijs is echt niet aan te slepen Iedereen loopt met, uh, met zakken ijs op hun gezicht. En, ja, je gezicht ziet gewoon na, na 1 tot 2 wedstrijden echt al heel anders uit. Dan, dan bij wijze van vroeger met uh, 15, 20 wedstrijden boksen had je niks. Ja. En nu boksen je na 1, 2 wedstrijden heb je, heb je allemaal scheuren, blauwe plekken, dikke bulten. Ja. Ja, en dan heb je het over drie rondes. Ja. Heb je een spiegel bij de hand? <laughs> heb ik bij de hand? Ja. Nou, kijk, kijk eens in de spiegel, beschrijf je gezicht eens. Ja, het, het is nu. Ik heb echt een paar bulten op, op mijn voorhoofd. Ik heb gelukkig geen scheurtjes, dat dan niet. Maar wel, ik heb gewoon echt dikke bulten. En bloed echt dik. Dus niet van de kleine bultjes, nee, maar gewoon echt een dikke bult op mijn voorhoofd. Ja, en dat heb ik eigenlijk in uh, zo'n beetje 200 lessen nog nooit gehad. Nee. Ik heb wel eens natuurlijk een blauw oog gehad. Uh, een beetje bloed, bloedneus, dat soort dingen. Maar nu is het echt gewoon. Ja, echt dikke bulten gewoon, dikke zwellingen. Ja. En, en, en wat uh, schat jij in? Denk je dat dit uh, een, een jaar duurt en dan is het klaar? Of haalt het het jaar nog niet eens? Ik, ik, ik hoop dat dit het jaar niet eens haalt. Maar nou ja, we zullen zien hoe lang het duurt. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik denk wel, hoe meer uh, toernooien zijn... en hoe meer blessures er komen... en ja, dan komen er steeds meer klachten. En, ja, dan, wil ik, kijk, ja, dan ben ik echt benieuwd hoe lang het uh, door, door blijft gaan zonder kap. Ja. publiek wil bloed zien, Peter. Dat is het. Inderdaad, het publiek, voor het publiek is het prachtig. Die zien uh, ja, je, je hebt veel meer herkenbaarheid, um, ze zien inderdaad veel meer bloed, ze zien veel meer impact. Maar ja, dat is ook echt, dat is ook echt het enige voordeel voor het publiek. Voor de boxer zitten weinig voordelen aan. Ja. God, je kan jou vragen of de bokssport daarvoor is uitgevonden... om zoveel mogelijk bloed uh, te, te zien vloeien. Maar dat is weer een heel andere discussie. Inderdaad, daar ben ik niet, uh, dat is niet, uh, niet mijn taak. Uh, jij gaat uh, terug naar Nederland na een uh, toch wel succesvol jaar. Dus ik zou zeggen, focus je daarop. Tweede op het EK, chemiepokaal in Halle gewonnen. Uh, uh, tot slot, wat voor groot toernooi zit er nog uh, in de pen? Uh, voor dit jaar niks. Uh, volgend jaar waarschijnlijk nog een uh, weerkamp van militairen ja en uh, ja dit jaar is het alleen nog maar ja WSB boksen Bundesliga boksen ja. Maar echt echte toernooi zit dit jaar niet meer in. Nee, oké, okay, goed. We gaan het zien. Dat was Peter Müllerberg. dankjewel Peter. Vanuit uh, het verre Alma-Ata in uh, Kazachstan. Over het feit dat hij uh, daar dus uh, niet de halve finales heeft gehaald. En uh, dat hij dus ook niet zo leuk vindt dat hij zonder bescherming moest boksen. Van het boksen naar uh, het handbal. Want de Nederlandse handbalsters zijn de kwalificaties voor het EK van volgend jaar overtuigend begonnen, moeten we wel zeggen. De ploeg van de bondscoach Henk Groenen was met 28-13 te sterk voor Italië. Rijn, je maakte het verschil in de tweede helft... waarin het eh, bakkelijk scoorde. Richard van der Maaden sprak met kiepster Tess Wester. Het was wel een bijzondere avond voor jou, denk ik, Tess Wester... vanavond in het doel in de tweede helft van het Nederlands team. Ja, ik ben heel erg blij dat ik een helft heb mogen spelen. En, eh, ik had een ontzettend goede dekking voor me... waardoor het voor mij redelijk makkelijk en redelijk stabiel werd daarachter. En ja, ik heb genoten, 30 minuten lang. Ja, na een zwakke eerste helft... komt er ineens in die tweede helft veel meer snelheid in het spel... Uh, worden mooie breaks gegooid, mede dankzij jou. Ja dat klopt, we hadden een paar keer dat um, we een vrije bal meekregen, waardoor ik snel de bal kon pakken en waardoor ik een lange paas kon spelen op onze hoeken die al snel weg waren. En zo uh, so, dat is de eerste helft een paar keer mislukt en de tweede helft ja ben je blij dat het lukt waardoor je een paar snelle doelpunten kan maken. Dit is echt het podium waar je natuurlijk ook op wilt spelen? Ja, dit is natuurlijk wel iets waar je echt voor wil gaan. Uh, WK komt eraan, EK en ik. Uh, EK kwalificatie en ik wil daar gewoon heel graag bij zijn. Maar ja, we zijn met drie keepers en dan gaan er maar twee mee, dus dat wordt nog wel naar de strijd. Ja, concurrentie is altijd goed. Normaal gesproken is het de laatste jaren Marike van der Wal. Maar goed. Nou ja, Marike is natuurlijk een tof speelster en ik hoop dat ik überhaupt concurrentie kan bieden aan haar. En ik ga het haar zeker zo moeilijk mogelijk maken. Eerste stapje, werd hier al een beetje gekscherend gezegd op weg naar de Olympische Spelen. Want daar is uh, het EK heel belangrijk voor. 2015 is eigenlijk vanavond gezet. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nog uh, Turkije. Daar moeten ze nog heen het weekend. En Spanje komt ook nog. En dat zijn natuurlijk niet de makkelijkste. En die moeten echt wel nog gewonnen worden. En de eerste stap is gestept. Maar je krijgt ook nog de return. Dus eigenlijk zijn we pas op een achtste van wat we moeten doen. En ja, we kijken nu vooruit naar het volgende weekend. Waarom ging het nu zo slecht in de eerste helft? Ja, ik denk dat we allemaal, we wilden allemaal heel graag, maar op de een of andere manier dan is Italië toch weer andere handbal en ze, ze had niet zo heel veel tempo in, dus dan val je een beetje, het was niet echt in slaap vallen, maar het ging gewoon allemaal niet zoals we willen en daardoor kom je in de, de aanval er niet lekker in, dan hadden we even een pepper nodig en die kregen we in de, in de rust en toen kwam weer fris het veld op.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 Ja, zeker. Dit is wel echt een team dat echt kansen wil pakken, kansen wil nemen. En ik denk dat we die kansen ook gaan pakken. Ja, waarom zeg je dat? Nou ja, je merkt gewoon hoe echt de wil er is. En op het moment dat ze er wil is, is een weg. En ik denk dat die weg deze is. En wij gaan dat gewoon doen. Waar moet dat dan toe leiden? Succes, Olympische Spelen, medaille hopelijk. Als we heel ver vooruitkijken en alle dromen nastreven, dan uh, eerst WK. En uh, daar eerst maar knallen, EK halen en dan eh uh, volgas naar de Olympische Spelen. Handbalkeepster Tess Wester. All right, now there's some much brighter news. It's the first day of another World Series featuring the Red Sox. We're hours away from game 1 of the 2013 World Series between de Sox and St. Louis Cardinals. And we are in Boston, where it's all happening. Ja, Het hoogtepunt van het honkbalseizoen in de Verenigde Staten staat op punt van beginnen. Vannacht beginnen de World Series tussen de St. Louis Cardinals en de Boston Red Sox. En bij die laatste speelt een, een Nederlander, 21-jarige Sander Bogaerts. Hij komt van Aruba. Maakt de indruk daar in Amerika. We gaan over de World Series praten met een Nederlandse speler die de organisatie van de Red Sox goed kent. Sven Huijer. Sven, goedenavond. Ja, goedenavond. Van 2008 tot begin dit jaar stond je onder contract van de Red Sox. Waarom ben je er niet bij? Vorig jaar, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar waarom, waarom, uh, waarom was je er, ben je er niet bij? Nou, ik ben vorig jaar, in uh, eind maart ben ik ontslagen na de springtraining, zeg maar. Ik had wat, uh, wat moeite met mijn schouder. Die had, uh, daar had ik nogal wat knoop in. Oh. En ja, ik denk dat ik daarom uh, op dat moment ontslagen de zaakjes uh, ben daar. Hmm. En ja, op dat moment uh, is je contract verbroken. En dan houdt het, uh, ja, een stukje topsport uh, in Amerika houdt het er vol. Ja, dat zal hard aangekomen zijn. Zeker nu je ze uh, ziet in, uh, in, in de World Series. Met wat voor uh, gevoel kijk je dan nu naar die World Series? Nou ja, ik denk... Kijk, in de afgelopen vijf jaar is het hart uh, natuurlijk wel een beetje rood uh, gekleurd. Ja. Dus je kijkt wel met een heel uh, ja, fijn gevoel terug naar die tijd. En ook naar de jongens die nu uh, ja, wel op dat niveau spelen... waar jij zelf in al die uh, jaren mee gespeeld hebt. Ja. Dus wat dat betreft... ja, Ik denk dat je daar alleen maar uh, dankbaar voor mag zijn dat je die kans gekregen hebt... En... Ja, dat, je, dat ze er nu in staan, dat is natuurlijk voor de club zelf is dat fantastisch. Ja, heb je een baard laten staan? Ik heb mijn baard niet laten staan. Dat heeft meer te maken met mijn opleiding. Ja, want voor alle duidelijkheid, de spelers hebben een baard laten staan. Dat is een beetje het handelsmerk hè, van de Boston Red Sox. Ja, op dit moment wel. Het is echt een hype. Ze hebben het het hele seizoen hebben ze het eigenlijk een beetje laten groeien. En ja, nu sta je in de World Series en dan moet je eigenlijk natuurlijk gewoon die baard laten staan. En dat is ja, twee jaar geleden is dat bij de Giants, was het met hun closer, was het ook zo. Die niet hem ook staan en toen werd ze dus ook wereldkampioen. Dus ja, laten we hopen dat het voor de rest ook zo uitpakt. Ja, maar ze gaan er wel af mag ik aannemen aan het einde van de World Series als ze kampioen worden. Ja, nou ja, uiteindelijk zal het wel moeten, ja. Lijkt me ook, anders struikel je erover. Zeg even ja. over uh, uh, Sander Bogaerts. Laten we even naar zijn moeder luisteren. Die vertelde vanmiddag in het Radio 1 dat al op jonge leeftijd te zien was dat Bogaerts talent had.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 En je speelt goed bal en dan gebeurt het. Ja, zo simpel kan het zijn. Uh, ken je Sven? Nee, ik ken Sander. Sander ken ik wel, ja. De, uh, sorry, Sander. Ja, neem niet kwalijk. Ik haal even twee namen door elkaar. Ken, ken je hem sorry. of niet? Ja, ik ken hem uh, eigenlijk best wel goed. Want uh, in mijn tweede jaar met de Red Sox... Uh, toen is hij samen met zijn broer Jair... is hij uh, eigenlijk voor een maandje in Amerika geweest. Uh, voor een soort oefenstage, zeg maar, met de Red Sox. En toen heb ik heel veel met ze opgetrokken. En ja, daarnaast hebben uh, we natuurlijk de andere overige jaren dat ik in de organisatie zat, heb ik ook gewoon uh, samengesteld. Dus ja, je kent elkaar op die manier best wel door en door. Ja, en had je toen al gelijk de indruk: hé, dit is een jongen die heel veel in zich heeft? Nou, wat mij heel erg bijstaat, en dat is uh, in diezelfde oeverstage toen geweest, dat hij uh, eigenlijk op George Beckett, en dat was uh, op dat moment een, uh, een grote naam voor de Red Sox. Dat hij daar een slagboot op kreeg en dat hij daar eigenlijk met uh, weinig moeite een bal over de hek heen pompte. En dat is eigenlijk allemaal om open mond laten kijken van... Ah-oh, uh het jongetje is uh, 16 jaar, 17 jaar en die slaat al zo hard zeg maar, op, op zo'n grote naam. Ja, dat moet later gewoon een groot iemand worden. En ja, twee, drie jaar later en uh, kijk even wat er op het veld staat nu. Ja, het jongetje is geen, jongen, geen jongetje meer. Nee, absoluut niet. absoluut niet. Het is ja. echt een hele succesvolle hondballer. Ja. Tot slot, uh, uh, wie gaat er winnen? Kan je dat hard van je uitschakelen? Dat rode hard van je uitschakelen? Nou uh, ja, goed. Uh, ik, ik zou het hard heel erg graag willen uitschakelen. Maar ik denk wel dat de rest een hele grote kant maken om op te pakken. Uh, ik denk dat ik je daarna pas een beter beeld kan geven naar de wedstrijd van vannacht. Uh. Want dan heb je gewoon de twee uh, ja, sterwerpers tegenover elkaar staan. Uh, Leicester en Wainwright. Ja, die moeten het gewoon gaan doen. En... Uh, ik denk dat vanavond, net als van vannacht dan... ik denk dat het een hele belangrijke is om te pakken. Ja, en als ze het pakken, dan gaat Boston los en jij ook? Ik, uh, ja, ik ga wel even mee feesten dan. Ja, waar, waar ben je nu dan eigenlijk? Ik zit op dit moment in Amsterdam. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben bij nou. mijn meisje thuis. Ik denk, ik denk dat je een van de weinige Red Sox-fans op straat dan bent... toeterend met een vlaggetje uit je raam. Ik, uh, ja, <laughs> ik denk niet dat het zo gewoneerd wordt. Ik uh, <laughs> nee, denk het ook niet. Nou, geniet ervan. Dank je wel voor je bespiegelingen. Hij is graag gedaan. Dag, dat was de avond. Sven Huyen dag, Die uh, voormalig, uh, voormalig speler van de uh, Red Sox. Die vanavond beginnen aan de World Series. Tegen de St. Louis Cardinals. U hoort een tune. Dat betekent dat we, af dat we klaar zijn. Het is afgelopen. Zometeen uh, met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd vanavond door Rob Trip. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Na 28 jaar...